12 uur. De Radio 1 sportshow. Willemijn Veenhoven en Felix Mörders. Epke Zonderland moet een heel goede oefening afleveren. Gio Lippins doet verslag van het wielrennen... en Luc zet alle tweets op een rij. Nu eerst het nieuws van 12 uur, gelezen door Raymond Serré. In het woonwagenkamp van Waalre gaat de politie extra surveilleren. Woensdag werd bekend dat de bewoners van het kamp zijn bedreigd. Door wie, is niet duidelijk. In een anonieme brief leek iemand de woonwagenbewoners te beschuldigen van de brand... die vorige week het gemeentehuis van Waalre in de as legde. De politie en de woonwagenbewoners hebben gisteren een gesprek gevoerd. Toen is er afgesproken dat er extra politie-surveillance's komen... en dat de bewoners verdachte situaties meteen doorgeven. Bij stations Wolle hebben treinreizigers vandaag en morgen... veel last van werkzaamheden. Het station is dit week dicht vanwege een grote verbouwing. Er is daardoor geen treinverkeer mogelijk. ProRail legt een vierde perron aan. En dat extra perron is nodig vanwege de komst begin december van de Hanselijn tussen Lelystad en Zwolle. Tegelijkertijd worden de sporen gemoderniseerd, de perronkappen vernieuwd en wordt de perontunnel langer en breder gemaakt. De NS heeft van en naar station Zwolle bussen ingezet. En ook volgend weekende en het weekende van 12 oktober is station Zwolle dicht. ProRail verwacht dat het vernieuwde station in 2014 klaar is.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 ANB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Knopend Dijl en Zaltbommel, 6 kilometer. Er wordt daar aan de weg gewerkt dit weekend. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 3 door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Knoopend Ewijk, 8 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Ron Vergouwer die stort zich zometeen op Twitter. En natuurlijk is er Epke. Hier zijn Felix Meerders en Willemijn Veenhoven. Edwin Cornelissen volgt Epke Zonderland. Heeft hij al wat gedaan? Hij staat klaar aan de rekstok om inderdaad met zijn Olympische oefening te beginnen. De oefening waarmee hij zich wil gaan kwalificeren voor de finale. Dat is de eerste stap, natuurlijk, die hij moet zetten in de richting van zijn grote doel. Een gouden medaille op de rekstok. Dat zou wat wezen. Maar goed, er kan natuurlijk altijd een hoop misgaan in een kwalificatie. We hebben het nog gezien tijdens het EK in Montpellier in het voorjaar. Toen viel hij in de kwalificatie en zat het er zomaar voor hem op. En dat moet hij dus niet doen in de kwalificatie van dit Olympisch toernooi. Hij wordt op dit moment in de rekstok gehangen door zijn Daniel Knibbler en dan begint gelijk de oefening ook goed. Het begint goed met een aantal vluchtelementen. Dat is natuurlijk zijn specialiteit. De triple is uh, hetgeen wat hij wil gaan tonen in Londen later. Dat moet heel bijzonder gaan worden. Drie elementen achter elkaar. Maar in de kwalificatie houdt hij het erbij. En twee vluchtelementen. Een tussenzwaai. Die komt er nu aan. En dan een uh, derde element. Dat moet genoeg zijn is zijn inschatting. Om uiteindelijk ook in de finale terecht te komen. Hij moet geen grote fouten maken. Hij moet een nette oefening turnen. Het ziet er volgens nog allemaal goed uit wat hij doet. Epke Zonderland. En hij gaat langzaam maar zeker toewerken naar de afsprong, wetende dat die vluchtelementen, de moeilijkste elementen in zijn oefening, allemaal gelukt zijn. Je hoort zo her en der in die goed gevulde arena de os en de as, want het is spectaculair om te zien als je die Flying Dutchman zo over die rekstok ziet, uh, ziet gaan. Hij maakt geen grote fouten en dat is natuurlijk goed, want er staat veel spanning op bij Epke Zonderland. De afsprong met een klein hupje, maar het zag toch goed uit. We zien de vuisten bij Epke Zonderland als teken dat het goed gegaan is en de opluchting, want hij gaf vooraf al aan de spanning voor een kwalificatie is misschien nog wel groter dan de spanning voor een finale. Je plaatst ze bij de top 8, dat valt nog lang niet mee. Je hebt veel dilemma's, je kan dus alle risico nemen... zoals die Montpellier bij het EK deed, dan kan je ervan afvallen. Je kan ook op safe gaan, maar dan in de wetenschap... dat je scoren misschien een beetje te weinig kan zijn... of dat het spannend kan worden. Maar als ik zo de reacties zie en kijk hoe hij ook zijn coach begroet... dan is hij tevreden, dan weet hij dat hij geen grote fouten heeft gemaakt... en dat het genoeg zou moeten zijn voor een finale plaats. Het is een beetje vroeg natuurlijk om dat te zeggen... Want want Epke Zonderland is de allereerste turner die in actie komt op deze rekstok. Dus alle concurrenten die komen nog. Dus uh, daar kan natuurlijk nog een hele hoop gaan gebeuren. Het is over het algemeen ook een nadeel als je in het begin van de dag moet. Het verhaal is toch altijd dat de juries aan het begin van de dag wat strenger zijn dan aan het eind van de dag. Maar ja, zei Epke Zonderland, je moet gewoon je eigen ding doen. Je moet uitgaan van je eigen kracht. En uh, dat heeft hij dan ook gedaan met een, uh, een knappe oefening. En hij weet ook dat een aantal concurrenten ook al meteen in de ochtend in actie komen. De Chinezen bijvoorbeeld, de Britten en ook de Fransen. Dus we hebben na deze eerste ronde... er zijn drie rondes op zo'n kwalificatiedag... al een aardige inschatting hoe Epke Zonderland ervoor staat. Als hij dan in ieder geval een Chinees achter zich zou laten bijvoorbeeld... of de Fransen achter zich zou laten... dan weet hij al wat concurrenten verslagen om bij die top 8 te eindigen. Terwijl we in afwachting zijn van de score die hij krijgt voor deze oefening. Zoals ik zei, niet zo'n moeilijkste oefening. Die bewaart hij voor de finale. En dat gaat dan ook wat worden hoor. Die triple die is veel besproken. Drie vluchtelementen achter elkaar. Zonder een tussenzwaai. Ja, dat is uh, uniek in de wereld. Terwijl ik daar zijn score zie verschijnen van 15,966. Dat is een hele hoge score, 15,966. Om een indruk te geven om je te kwalificeren voor de WK-finale... tijdens het afgelopen WK in uh, Tokio had je een score nodig van 15,133. Kortom, finale plaats mag geen probleem zijn voor Epke Zonderland. Goede oefening gedraaid, staat met een halfbeen in de finale. Maar goed, we moeten nog eventjes een dagje wachten om absolute zekerheid hey, te hebben. Edwin, ja? wat geldt het nou nog dat hij nog op het laatste hupje had? Dat levert wat aftrek op. Hè? Een hupje is een foutje. Maar uh, ja, dat, is, dat kost hem misschien een, dus. een tiende puntje, bijvoorbeeld, kan hem dat kosten. Uh, maar het gaat er met name om dat hij geen hele grote fouten maakt. Weet je? Als je van die uh, rekstok afvalt, nou ja, dan ben je meteen al geklopt. Dan kost je meteen een heel punt. Uh, als je een hele grote stap bij je afsprong zet, ja, dan, uh, dan is dat ook veel meer aftrek. Hij heeft het uh, al met al behoorlijk uh, zuiver gedaan. Uh, niet echt grote fouten gemaakt. En ja, dat, dat is natuurlijk goed gedaan voor hem uh, als je wil kwalificeren voor die finale. Ik zie hier in de studio verduren. Hupje. Voor judoka Jeroen zit de Olympische Spelen, zit hij er al op... want uh, hij verloor na verlenging van zijn Israëlische tegenstander. Na de verlenging gaven de scheidsrechters namelijk de zegen, die Israëliër Theo Plascha ving de teleurgestelde Moores op. Jeroen, ik denk dat je je debuut toch heel anders had voorgesteld vandaag. Ja, ja zeker. Uh, ik uh, heb vandaag niet laten zien wat ik, uh, wat ik kan. En uh, dat, uh, daar baal ik enorm van. Het is nog kort na de wedstrijd, maar kun je dan al aangeven waardoor dat komt? Ja, ja, op zich wel. De eerste paar minuten ging het goed en uh, volgde ik goed het plan. En, uh, dat, ja, het plan was om gewoon twee handen ertussen te houden bij hem en mijn armen ertussen, zodat hij niet dichtbij kon komen, dat is wat hij graag wil. En van daaruit moest ik verder gaan bouwen. Maar uh, ja, de eerste paar minuten doe ik dat goed en uh, daarna wil ik eigenlijk wil ik eigenlijk wat sneller naar, naar mijn eigen worpen gaan. En verwaarloos ik een beetje die pakking. En uh, ja, daardoor ging het gewoon niet meer helemaal goed. En uh, ja, dat, daar baal ik echt van. Was je fysiek goed? Ja, ja wel. Ik was, uh, ik was heel fit. En, uh, het was echt niet zo dat ik er doorheen zat. Uh, ook, ook niet naar de goal en score, Maar uh, ja, het uh, kwam er gewoon niet uit vandaag. Dan krijg je weer die vreselijk vervelende constatering. Dan is het in uh, acht minuten voorbij. Iets waarvoor je vier jaar lang hebt geknoekt? Ja, ja, langer nog wel eigenlijk, maar ja, dat uh, is gewoon enorm frustrerend. Dan valt die uh, beslissing van de scheidsrechters uh, duidelijk uit, 3-0 voor uh, de Israëliërs. was dat uh, terecht? Ja, als ik heel eerlijk ben, denk ik wel. Hij, uh, zeker op het eind van de partij kwam hij een paar keer goed door met zijn, uh, met zijn worpen en uh, ja, er waren dan wel geen scores, maar... Uh, en ook, ze waren ook niet supergevaarlijk, maar hij is gewoon gevaarlijker geweest dan ik. En uh, ja, je hoopt nog wel dan dat, dat ze toch zien van, denk, of dat ze toch uh, mij, mij iets actiever vonden in de pakking ofzo. Maar ja, uh, als ik heel eerlijk ben, uh, had ik dat wel een beetje verwacht. En heb je ook nog een uh, verjaardag, hè, overmorgen? Ja. ja, daar moet ik nou nog even niet aan denken. En jouw carrière, verder? Nou, die is nog niet voorbij, dat, uh, dat weet ik al wel, maar... Ja, het, uh, het gaat hierna wel weer verder. Maar die, ik heb hier heel lang naartoe gewerkt. En uh, het kost me natuurlijk wel eventjes om dit, uh, om, ja, om dit te verwerken en mezelf weer te herpakken. Denk. Hij is er een beetje kapot van, ik kan me voorstellen. Jeroen Mooren uitgeschakeld. Zij uh, zegt de Olympische Spelen vaarwel. Steeds meer Nederlanders slikken medicijnen tegen ADHD. Vorig jaar steeg het aantal slikkers met 14 procent. Dat blijkt uit de cijfers van de apotheken. De apotheken gaven in totaal 200.000 mensen medicijnen mee tegen ADHD. Lode Wiegersma is directeur beleid van artsenorganisatie KNMG. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat waren er zeven jaar geleden waren het nog 130.000 minder. Nu dus 200.000 mensen die die medicijnen krijgen. Dat lijkt mij vrij veel. Hoe, hoe ziet u dat? Ja, nou in ieder geval de toename is enorm, hè. dat valt vooral op. En uh, wij, wij vragen ons wel af uh, of dat allemaal op hele goede stevige diagnoses berust. U denkt dat artsen iets te snel die medicijnen geven? Nou, dat zou, dat zou best kunnen. Kijk, er zijn uh, twee redenen om, uh, om, om dat aan te nemen. Eén uh, is de wetenschappelijke discussie die losgebarst is over dit onderwerp de laatste tijd. Tussen... Uh, hoe nou ja, rekkelijk. Nou, dus maatschappelijke wetenschappelijke discussie. Of, of er nu wel inderdaad sprake is van zo'n toename van die ziekte. of dat de diagnose wat te makkelijk gesteld wordt. Uh, en het andere punt ja. is dat er onlangs in het nieuws kwam. dat uh, veel uh, psychiaters. die in het ADHD-netwerk zitten. allerlei banden hebben met. De farmaceutische industrie. Aha, dus die hebben er baat bij om dat voor te schrijven? Ja, dat zou kunnen. Kijk, ik, ik, ik kan, ik kan uh, niks bewijzen, maar. Er zijn in ieder geval voor mij redenen om aan te nemen... dat de, uh, dat de toename van de diagnoses, uh, nou in ieder geval goede diagnoses... niet zo sterk is als de toename van de voorschriften. Aha, dus en, en wat zou dat betekenen als de artsen dat te, te, te snel voorschrijven? Bedoel, verdienen zij daar letterlijk aan? Nee, zo, zo gaat dat niet. Hè? Maar ik denk dat ja, op een gegeven moment... dan, dan raakt zo'n middel vrij makkelijk in je pen, zal ik maar zeggen... of in je computer... Maar... Mm -hmm. ...om dat voor te schrijven bij bijvoorbeeld onrustige kinderen of onrustige volwassenen. Ja, dus het is, niet, het is niet allemaal kwade opzet, dat, uh, dat is helemaal niet het geval. Maar zoals bijvoorbeeld ook met depressie heel lang gebeurt... ...is dat te makkelijk voorgeschreven wordt en dan dus ook te veel. Ja, en u zegt... Uh, en uh, ja, sorry? Ja, en daarmee, daarmee dus een oplossing aanreikend die niet uh, juist is voor het probleem dat er speelt. Maar de diagnose wordt te makkelijk gesteld. Betekent dat dan echt dat mensen die medicijnen krijgen die absoluut geen ADHD hebben, überhaupt? Ja, nogmaals, ik, ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar uh, dat, dat zou best kunnen. Als je die discussies ja. volgt, uh, die wetenschappelijke discussies, dan zou je dat wel kunnen concluderen, ja. Ja. Uh... Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat het nu bekender is geworden, deze ziekte. En dat meer mensen met dat soort klachten zich melden bij de artsen. En dus ja, hoor, dat... Nee, dat, ja dat, dat speelt zeker ook. Dus dat, is, dat, dat verklaart een deel. Maar dat verklaart niet. Ik denk dat er zo'n enorme toename. Ja. Want uh, het was natuurlijk al een aantal jaren bekend. Dus het is wel opvallend veel meer medicijnen. Dan vorig jaar. Ja. Ja, Ho ja. Hoe erg is het als je die medicijnen neemt terwijl je het niet hebt? Nou, dat is misschien nog niet zo heel erg. Ik bedoel, het zijn nou niet medicijnen waar je aan doodgaat of waar je heel ziek van wordt. Maar het punt is toch wel dat je... Ja, wij vinden altijd... Je moet geen medicijnen voorschrijven voor iets waar die medicijnen niet voor bedoeld zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je er een beetje suf van wordt, of niet? Ja, nee, dat kan. Dat kan heel goed. En, uh, dus ja dus gewoon niet doen zou ik zeggen als je er niet echt helemaal zeker van bent. Maar ja, de diagnose is. De suffer wordt. De mensen die geen ADHD hebben gebruiken het ook wel eens als drugs en dan word je er als je het niet hebt dan word je er juist opgepept van. Ja, het heeft allerlei, uh, het heeft inderdaad allerlei uh, effecten. Ik voel je een deskundige naast me zitten. <laughs> nou, ik toevallig niet, maar ik ken nee. ze wel die dat doen. Nee, het heeft wel, het heeft wel onverwachte effecten en uh, heel veel medicijnen worden inderdaad ook als partydrugs gebruikt, dat is ook zo. Ja. Dat zal hier niet daarom gaan, denk ik eerlijk gezegd. Bij Ritterling kijk, ik denk... niet? Nee, maar kijk, heel veel mensen die hebben natuurlijk toch het idee van... Uh, nou ja, ADHD bestaat, ik ben een beetje onrustig, dus ik heb dat ook. Dus ik zal er eens mee naar de dokter gaan. Ja. En de dokter die, als hij niet heel deskundig is, zegt misschien, ja, ja het lijkt wel een beetje op vooruit, hier heb je voorschrift. Het ligt een beetje dus... bij de patiënt en bij de dokter ook? Ja, dat denk ik wel. Het ligt wel bij allebei. Ja. Is er iets dat u eraan gaat doen? Kunt u er nou, iets aan je, doen? Nou ja, kijk, wij, wij wachten natuurlijk graag die wetenschappelijke discussie af, want die woedt in alle hevigheid op het ogenblik. Dus allerlei heel geleerde mensen voor en tegen. Uh, maar maar uh, wij begrijpen ook dat de minister al een tijdje geleden heeft toegezegd... dat ze hier verder onderzoek naar wil gaan doen. Of er niet te veel gemedicaliseerd wordt. Ja. Nou, daar zijn we erg voor. Dus dat... Uh, dat wacht u af. de minister graag nog eens aan herinneren. Ja. Nou, misschien heeft ze geluisterd. Lode Wiegersma, directeur beleid van de artsenorganisatie KNMG. Dank u wel. Als we de House Martens uh, moeten geloven, dan begint nu het Happy Hour. What a good place to be Don't believe it It's so speak a different language And it's never it's something our Don't believe it Oh no Cause it's never it's something our again No It's another Night out with a boss, Following in footsteps Overgrown by mouss And it me Good women gone trees And if you catch them right They would land upon the knees Where they open all the wallets And they close all the minds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 A to be. Ja maar, eindelijk de House Martens. We veel Britse muziek in deze Radio 1 sport hoe zou dat toch komen? Giel Lippens, die kopgroep, met lieve Westra. Nog altijd. Hoeveel voorsprong? Nog altijd een ruime voorsprong. 4,5 minuut dik, inmiddels op het peloton. Waar trouwens de Engelsen hulp hebben gekregen... uit onverwachte hoek van een Wit-Rus, Vasil Karjenka. En laat die man nou net genoemd worden... als mogelijk een nieuw lid van de ploeg van Sky... de ploeg van Wiggins en Cavendish voor komend seizoen. Dat is toch wel bijzonder dat hij denkt... ik ga eens eventjes wat werk doen voor die Britten... om in ieder geval te... Zorgen dat de controle er is. Het kopgroepje, trouwens, is inmiddels al in de heuvelzone aangekomen. Maar Box Hill is nog een eindje weg. Daar zijn ze nog niet overheen. Maar je ziet wel dat de weg af en toe omhoog loopt. En dat ze even uit het zadel moeten komen. Even op de pedalen moeten gaan staan. Om naar boven te klimmen. In werkelijk fantastische weersomstandigheden. Het is zonovergroten in dit deel van Engeland. In Londen ook nog steeds. Er schijnt ook nog steeds de zon. We zitten allemaal onder grote paraplu's. Om maar die zon zo ver mogelijk van de commentaarpositie af te houden. De Britten dus uh, die daar de controle hebben. De Duitsers die dat eigenlijk ook zouden moeten doen want die hebben natuurlijk André Krijpel, de sprinter ze hebben ook geen mannetje in de kopgroep maar voorlopig nog geen Duitser te zien aan kop van dat uh, peloton. Peloton dat uh, nu wel uh, nog steeds een aardig tempo onderhoudt, maar lang niet zo hard rijdt als uh, die kopgroep. Vandaar ook dat die kopgroep de hele tijd uh, wat meer ruimte krijgt van dat peloton. Ik noem de namen nog maar een keer. Beppo, de Japaner Roelands, de Belg, ook Australië Mensch over Rusland. Rusland Castro Viejo uit Spanje, Pinotti de Italiaan, Westra uit Nederland, Park uit Korea, Christophe de Noord. Duggen uit de Verenigde Staten, Brujkovic de Sloveen en Cher de Zwitser. Een mooi gemêleerd gezelschap met dus die ene Nederlander erbij... die in ieder geval een revanche hier wil op die mislukte Tour de France... die hij reed in dienst van Vacan Soleil. Maar eigenlijk is het hoofddoel van Liebe Westraat nog een paar dagen verder... als we komende woensdag de tijdrit gaan afwerken daar in de buurt van Hampton Court. Dus een plaatsje, een kasteel waar ze nog lang zijn gekomen... op weg hier naartoe naar die heuvelzone waar ze zijn aangekomen. En zo meteen mogen ze daar... Gaan beginnen aan de eerste van de negen beklimmingen van Graag naar het roeien, de lichte vier mannen, net gestart hè? Zeker, zijn op weg naar de eerste 500 meter, zitten halverwege dat stuk. Misschien er iets overheen, de lichte mannen vier zonder uiteindelijk toch nog terechtgekomen op de Olympische Spelen. Nadat ze veel pech hebben gehad, veel gedoe hebben gehad op weg richting deze Olympische Spelen. Het is een race waarbij de eerste drie verder gaan richting de halve finales En met de tegenstanders voor Nederland in deze race, de Polen, de Fransen en de Chinezen, zijn er zeker kansen om dat voor elkaar te boksen. Daar is het passeren van de 500 meter lijn. En Nederland komt binnen als uh, tweede, een lichte voorsprong voor de Fransen. En, uh, Nederland ligt er dus goed bij met aan boord van deze boot Roland Liefens. Hij is inmiddels 29 jaar, wat ouder dan Tim Heijbroek van 26. En het is de boot van de tweeling Vincent Muda en Tycho Muda. Het is een tweeling en zij zijn dus alle 23 jaar. En als je me nu vraagt wie is er dan een minuut of wat ouder... dan moet ik het antwoord even schuldig blijven. We kijken naar de race van deze Nederlanders. Nederland, dat... Uh, ja... Wat wil deze boot? Wat zijn de verwachtingen? Nou, een finale plaats halen zou al heel wat zijn als we op weg gaan naar de kilometer. In Nederland toch een terrein wat moet gaan prijsgeven in baan 3. Een ruime voorsprong inmiddels voor de boot van Frankrijk. En Nederland moet een gaatje laten vallen. Bob van der Tak die zit in het zwembad en Bob vertelt. Ja, opschudding in het zwembad, mag ik wel zeggen. Want we hebben net uh, de series gehad van de 400 meter vrije slag bij de mannen. En de regerend wereldkampioen en Olympisch kampioen, Taiwan Park, is daar in actie geweest. Maar hij is ook gedisqualificeerd. Hij uh, had een tijd gezwommen waarmee hij de finale gehaald zou hebben. Maar uh, hij is gedisqualificeerd. Waarom is nog niet helemaal duidelijk. Het zal. ...een valse start geweest zijn of een uh, onreglementaire uh, slag. Dus, Je hebt het uh, qua... in ieder geval niet kunnen zien, Bob. Qua techniek, nee, dat is mij ontgaan, uh, moet ik zeggen. Maar uh, hij ligt er in ieder geval uit en dat is toch een behoorlijke schok... ...want hij was eigenlijk uh, een van de belangrijkste kanshebbers voor het goud. Maar uh, we krijgen dus in ieder geval een nieuwe Olympisch kampioen. Dat is duidelijk op die 400 meter vrij. Het was sowieso wel een beetje een slagveld, want ook... Paul Biederman, de Europees kampioen uit Duitsland. Hij redde het ook niet. Niet gedisqualificeerd, maar gewoon niet hard genoeg gezwommen. Hij uh, zwom de twaalfde tijd, Biederman. Ja, de lat lag ook wel hoger, moet ik zeggen. De eerste acht binnen de 2,5 seconde. En uh, nou ja, dan ligt uh, Biederman er dus gewoon uit. Wie gaan er dan wel door? Soon Yang, de Chinees. Hij klokte de snelste tijd in de series. 3.45.07. En verder naar de finale als tweede. Pieter Vanderkai, een uh, Amerikaan met een Nederlandse opa. Dus misschien moet je eigenlijk Vanderkai zeggen. Maar de Amerikanen zeggen: Vanderkai. Dat doen wij dan ook maar. En uh, nog een Amerikaan door als derde: Conor Dwyer. Verder. Kergo Kiss, Hongarije, Hao Jun, Chinees, Ryan Napoleon, Australië, David Carey uit Groot-Brittannië. En als achtste en laatste Ryan Cochran uit Canada. Maar het grote nieuws dus, geen Taiwan Park vanavond in de finale. Terug naar Ragnar met de roeiende tweeling en consorten. De spanning zit voor Nederland bij het passeren van de 1500 meter. Vooral uh, houdt het uh, de ploeg uit Polen achter zich. Nederland komt als derde binnen, maar Polen ligt bijna gelijk. De strijd in uh, deze serie de overwinning gaat tussen de Chinezen en de Fransen. Dat zou toch heel prettig zijn als Nederland zich wist te handhaven op de derde positie, die in één keer toegang geeft tot de halve finales. En anders zijn er morgen wel herkansingen. Maar daar wil Nederland natuurlijk liever niet aan meedoen om energie te sparen. Het zit uh, dicht bij elkaar. Nederland goed gestart, maar daarna weggezakt in het veld. En als ik nu naar links kijk hier op het meer van Heaton-Dorney, Dan uh, zie ik dat Nederland het uh, lastig heeft. Dat uh, Polen een poging doet om Nederland bij te halen. In de laatste meters dus van deze race. In de laatste 300 meter. Het passeren van de 500 slag. Frankrijk voorop. Toen kwamen de Chinezen... Toen kwamen de Fransen weer en Nederland houdt het Polen achter zich. Het tempo lijkt er een heel klein beetje uit, vind ik, bij de Nederlanders. Die uh, een verwoede poging nu doen om zich rechtstreeks te plaatsen. De voorsprong is er nog altijd, maar meer dan een uh, kwart boot is het uh, in mijn ogen niet. De Vincent Muda. Uh, Tygo Muda, uh, daar dus Roland Dievens en ook nog Tim Heidrok uh, aan boord. Nederland moet vol aan de bak en komt het goed of komt het dat niet? We zitten in uh, de laatste 100 meter van deze race. Nederland houdt inmiddels die positie vast en pakt zelfs nog de Chinezen in baan 4. Dat is pure winst, die zijn snel vertrokken, hebben het toen moeten opgeven. Nederland pakt de tweede plaats in deze race en dat er een fase was dat Nederland het lastig had. Maar de tweede plaats is ruim voldoende om verder te gaan naar de halve finale. Deze lichte mannen vier zonder met Rudolf Diefens, Tim Heibroek, Vincent Buda en Tigo Buda. De winst gaat naar Frankrijk en de Chinezen die hebben zichzelf blijkbaar voor een groot gedeelte opgeblazen. De boot die zich dus op het OKT wist te plaatsen tot grote vreugde van veel Nederlandse volgers. Omdat het allemaal goede kerels zijn, fanatieke groeiers, enthousiastelingen. Die boot heeft zich naar de halve finale gevaren van deze Olympische Spelen in het nummer Lichte Mannen 4 Zondag. En dat is mooi. Radio 1. Sportzomer Tweets. Twitter. Uh accounts worden gecheckt. Normaal gesproken in het, door de week door Luc Kink. Maar in het weekend, dan heeft Ron vergouwen dienst rond. Ja, en het was een hele leuke dienst. Want uh, ja, gisteravond natuurlijk de opening. Twitter ontplofte zowat. Het is echt zo'n zo avond, denk ik, vergelijkbaar met uh, een programma als het Songfestival en Zomergasten. Iedereen die spuit uh, uh, ja, op internet, op Twitter, wat hij denkt van zo'n opening. Lovende kritieken op, uh, op het meesterbrein van regisseur Danny Boyle op, op de ceremonie. Ja, het begon al met die folklore kostuumpjes uit de tijd van William Shakespeare, waarbij veel twitteraars toch de link legde met de Lord of the Rings... in combinatie van die groene heuveltjes... in het midden van het stadion met die bakkenbaarden bij de acteurs. Journaliste Martijn de Rijk die zegt... ah, Jotum, zingende hobbits. Maar ja, het moment waarbij iedereen zich toch de duim suf twitterde... dat was toch wel Queen Elizabeth die haar acteerdebuut maakte... samen met James Bond acteur Daniel Craig. Ja, nog even die fantastische dialoog tussen de twee. Bediening yes, Bond. Ik bedoel je Ja, dat was het. Ja, de populariteit van de Queen die steeg op Twitter naar recordhoogte. Zeker toen ze later aan een parachute in het stadion landde. Dennis Kwe Kneteman die tweet... James Bond, together with the Queen, means suck it, Beijing. En de hele avond is op Twitter ook een feestje voor de fantasie... over hoe Nederland dan de opening zou moeten doen... als de Spelen hier naartoe komen over een aantal jaar. Als, hè? Als. Nou ja, Jochem de Graaf die tweet over deze koninklijke scène. Je krijgen koningin Maxima en Jeroen Carbe bij de Spelen in 2028 nog een hele kluif aan. Ja, en daarna kwamen de atleten in optochten allemaal voorbij. Ja, en daar werd ook veel op gereageerd. Zo ontstond onder vrouwelijke en homo-twitteraars een behoorlijke opwinding... toen de vlaggedrager van Fiji met zijn iets te gespierde en geoliede torso ja. in beeld kwam. Je vond het ook leuk? Ja, zeker. <laughs> nou, het was vooral opvallend omdat tegelijkertijd het nummer Staying Alive werd gedraaid... Op, op Twitter werd gezegd... die vlaggedrager van Fiji heeft, heeft in 9 seconden meer gedaan voor het eh, toerisme... dan alle andere reclamecampagnes voor dit land ooit bij elkaar. En ene Andrew Lincoln die zegt... he hey, Fiji is eindelijk uit de kast. En na eindeloos wachten kwamen dan eindelijk onze helden voorbij... bij de letter N, want ja, het ging op alfabetische volgorde. En dat duurde precies 18 seconden. Ja, dat kan je natuurlijk makkelijk gemist hebben. Dus rond half vier vannacht tweet er nog iemand... wanneer komen wij nou eindelijk voorbij... Nou ja, toen uh, kwam ook nog even een shot waarin uh, Willem-Alexander en Maxima uh, uh, nou ja, de sporters uh, aan het applaudisseren uh, uh, een geluk wensen. En toen werd door een aantal twitteraars even gedacht dat Maxima een oranje Bavaria jurkje aan had. Ik kan hierbij officieel melden, ik denk niet dat dat het geval is. Nou, uh, toen was het uh, tijd voor het bijna het aansteken voor die Olympische vlam. Maar eerst kwam nog even outboxer Mohamed Ali voorbij... Uh, uh, ...gedragen. Ja, het was een uh, moment of kippenvel, zoals uh, Ali B. liet weten. En uh, uh, zanger Whalen die tweette... ...wauw, Mohammed Ali, tranen in mijn ogen. En daarna ging eindelijk de fik hierin. in die In de Olympische Vlam dan. Nee, niet in uh, Mohammed uh, Ali. Het was een uh, enorm vuur waarop cabaretier Erik van Muiswinkel twitterde... Kijk, dit zou van de Nederlandse brandweer bijvoorbeeld al lang niet meer mogen. En kritiek op de show was er ook. Slotact Paul McCartney was slecht bij stem. Onze collega Margriet Vromans die zegt erover Paul McCartney. Inmiddels toch a little older. En verder een hoop negatieve reacties op het commentaar van Jack van Gelder. Ja, het had volgens Twitterland wel ietsje minder gemogen. Zo zei Gijsbert van der Meulen. Jack had een voorbeeld kunnen nemen aan komiek Rowan Atkinson. Die zat ook in de show. Hij zegt, die had namelijk laten zien dat je ook grappig kunt zijn... door niets te zeggen. Straks in het mediaforum gaan we trouwens verder met Jack van gelder Gelderbashing. Tot slot nog even, hoe hebben onze helden het dan zelf gehad? Nou, uh, na de show een tweet van onze chef de mission uh, Maurits Hendricks... over het verkeer vanuit het stadion. Je denkt, het loopt vast. Maar nee, het viel allemaal hartstikke mee. Hij zegt, uit en thuis van de openingsceremonie in minder dan, in minder dan drie uur. En dat was nog uh, niet eerder gepresteerd door de organisatie van een spelen. Verder natuurlijk uitzinnige tweets van allerlei uh, uh, spelers die meeliepen. hier Marcel Balkenstein die zegt wat een fantastische belevenis. Maar helaas niet iedereen kon erbij zijn, zo zegt sprinter Gerald Veller. Het is toch wel raar om de opening gewoon op de tv te moeten zien. Met een teleurgesteld gezichtje erbij. Kom van De eerste gouden medaille is een feit. Die ging naar een Chinese. Yi Xiling voor de 10 meter luchtgeweerschieten. Staan ze op, op 10 meter zo... Oh. Openen van het nieuws, Raymond Serré. Syrische regeringstroepen voeren zware beschietingen uit op wijken in de stad Aleppo. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie wordt vooral zwaar gevocht in de wijk Saladin, waar de meeste opstandelingen zitten. Het leger zou zware artillerie en gevechtshelikopters inzetten. Westerse landen hebben de Syrische regering opgeroepen om te stoppen met het geweld tegen burgers. gevreesd wordt voor een bloedbad in Aleppo.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 Zeven jaar eerder waren dat er nog maar 70.000. Bijna de helft van de ADHD-patiënten is jonger dan 20 jaar. Treinreizigers ondervinden vandaag en morgen veel overlast van de werkzaamheden bij station Zwolle. Het Station is dit weekend dicht vanwege een grote verbouwing. De NS heeft van en naar station Zwolle bussen ingezet. Volgend weekend is het station ook dicht. En de afstand tussen burger en politiek is groter dan ooit. De Tweede Kamer is dan ook totaal geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Dat zegt scheidend Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet in het AD. Het gevaar dreigt dat er een te groot verschil komt... tussen waar burgers zich druk om maken en waar politici zich druk om maken. Al dus Verbeet. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANEB ah, Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bos richting Utrecht staat wiede Deil Dijl 2 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. De andere kant op loopt het vast door werkzaamheden, dus richting Den Bos tussen knopend Deil en Zalbommel 7 kilometer. En de A50 Arnhem richting Oost daar staat voorknopend Ewijk 6 kilometer. En ook dat heeft te maken met werkzaamheden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We kijken naar judo, zwemmen en wielrennen. En houdt u er rekening mee als u op weg bent naar het zuiden. Het is de zaterdag. dan Zwaan van de ANWB. Ja, 6, 7 kilometer bij Deil. Nou, dat is nog wel te doen. Maar als je nu op dit moment in Zuid-Frankrijk zit, dan heb je pech. Ja, dat, uh, dat valt inderdaad nog mee, vergeleken met het leed op de Europese wegen. Maar een kleine aanvulling wel, uh, volgende week is dan echt de, de officiële zwarte zaterdag. Hè. Ik zou zeggen dat deze uh, zaterdag echt donkergrijs uh, is. Donkergrijze zaterdag. Ja, ja, precies. Ja, nou, het, uh, de, de Fransen die, die geven die kleur eraan om het verschil te maken tussen de zaterdagen die net even iets minder druk zijn. Ja, uh, hoe druk is juli. het nu? Nou, 500 kilometer file in Frankrijk, dat is, uh, dat is fors. Het zijn geen records, maar uh, het is... Behoorlijk uh, druk. Vooral in de Rondevallei naar het zuiden op de A7. En op de A10 naar het westen van Frankrijk staan heel veel files. En als je nou die kant op gaat, vlak daarbij bent en denkt... ja, daar wil ik natuurlijk niet in zitten. Wat kan je dan doen? Nou, het is eigenlijk uh, het beste advies heeft eigenlijk geen zin meer. Ja, of je moet dit nu horen en nu in Nederland zitten. Want ik zou zeggen, vertrek nu. Want dan rij je echt achter de files aan. Uh, ja, Heel veel mensen hebben toch de gewoonte om heel vroeg te vertrekken. En ja, dan komt iedereen uh, tegelijk elkaar tegen, helaas. Dus er zijn eigenlijk weinig uitwijkmogelijkheden. Vandaar dat die files ook zo lang zijn. Maar in Zwitserland bijvoorbeeld wel. Want daar is het brugknelpunt de sint gothaartunnel in de A2. Uh, ja, daar lo loopt de vertraging nu op tot ruim een uur. Daar heb je wel een alternatief. Daar kun je eventueel omrijden via Cour en Benizona... via de San Bernardino-tunnel. En die route is filevrij. Jij gaat je opladen voor volgende week zaterdag. Is dat jouw hoogtepunt van het jaar? <laughs> voor, voor mij? Ja? ja, ja nou, het is niet, niet zo belangrijke bijna, dag. dag. Nee, het is een belangrijke dag <laughs> ja. voor, voor ons om dat inderdaad goed bij te houden. Ja, ik zou het geen hoogtepunt willen noemen, maar het, het is wel de, de dag die het meeste aandacht genereert voor ons. Ja, dat klopt. <laughs> in ieder geval tot dan, dan. Wijnland dan. De Zwaan van de AMWB. James Morrison nu over zijn Beautiful Life. 1, 2, I was gone with tears in my eyes like everybody else I know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 Sing with me Jij vindt, het is leuk. jij vindt het leuk, vindt het leuk. Ja. Ja, we hebben tenminste één iemand die het leuk vindt. En misschien zijn er meer mensen die denken, ja, dat is wel leuk in die Radio 1 Sportzomer. Ik denk dat je heel veel sms'jes krijgt De Radio 1 Sportzomerbus. Mark Robin Visser, die bemant de bus en die is nog steeds op het Truckers Festival. Um, en er gaat zo meteen iets bijzonders gebeuren of niet? Er, gaat zo met, ja, er gebeuren hier eigenlijk alleen maar bijzondere dingen die ik eigenlijk bijna nooit meemaak. Ik leer van alles over trucks en vrachtwagens. Maar ik sta nu hier in Assen uh, op het uh, Truckstar Festival tussen de pronkstukken. Dit zijn echt uh, nou, de allermooiste vrachtwagens van het, uh, van het festival. Einen van Vliet of niet? Ja, we hebben elk jaar een verkiezing van de mooiste truck van Nederland. Een eretitel titel een vrachtwagen die een jaar lang gevoerd mag worden... En er zijn er 27 in de finale en daar staan we nou tussen. We staan er tussen. Het glimt ons allemaal tegemoet. De ene truck is nog mooier dan de andere. Zijn de eigenaren hier ook? Is er iemand uh, die we eventjes... Uh, er loopt hier af wel een motor, maar... En er is ook een jury hè, die bezig is? Uh, ja, uh, er is een vakjury die het hier gaat afmaken en alle 27 trucks uh, beoordeelt. En uh, ja, de chauffeurs die hebben hun auto hier echt lopen poetsen. De weken van tevoren zelfs nog spuitwerk laten repareren. En, oh, daar is er één. Oh nee, die draait... Kom eens, chauffeur. Welk, wel, welke, welke is van u? Deze auto. Deze. Vertel eens even, wat heeft u nou voor bijzonders in de aanbieding? Wat deze mooier maakt dan al die andere? Ja. Uh... Hij glimt, hè? Het is een tankauto. Ja, ze zien dat glim? glimt. Uh, ze is hier helemaal Wat me ook opgevallen is, is dat alle banden hier extra zwart gemaakt zijn. Ja, hè? Banden zwart? Ook. Ja, bovenop ook. Bovenop ook. En, en dit is een DAF. Ja? Is dat een goede vrachtwagen? Ja, is goed. Want ik heb verder gehoord dat eigenlijk alleen Scania dat dat eigenlijk alleen maar meet. Ja, meter. dat is wel het merk voor hier, maar ja. Ja, ik zie ook veel Volvo's trouwens. Nou ja, het, alle merken zijn hier natuurlijk vertegenwoordigd. Het is één groot feest. Er zijn hier 60.000 mensen, worden hier dit weekend verwacht. En meer dan 2.000 vrachtwagens. Uh, natuurlijk is het allemaal heel veel gezelligheid, maar er worden ook zaken gedaan. En uh, de Vereniging Transport en Logistiek Nederland is hier ook. Leo Hogenberg, goeiedag. Hallo. Uh, dit glimt allemaal, maar het is niet alles goud wat er blinkt in de, in de truckwereld. Hè? Nee, helaas zijn het op dit moment wel wat zware tijden. Maar het mooie is, wat je vandaag ziet, dat mensen toch trots blijven op hun werk. Ja. Mensen hebben de zaterdag en zondag ervoor over om dit allemaal te laten zien. Wat ja. gaan. U bent ook trots? Ik ben ook trots, ja. Hoe gaat het met uw business? Ja. gaat goed. Ja? We blijven nog in de tank blijven we aardig doorrijden. Uh, wat vervoert u allemaal in die tank? Kruidwater voor de papierindustrie. Kru wat, wat, wat, wat? Kruidwater voor de papierindustrie. Kruidwater, kijk. Daar hoor je ook niet iedere dag. Nee, daar maken ze papier wit van. En waar haalt u dat vandaan? uit meestal. Aha. En waar moet dat dan heen, dat ja, spul? vooral Duitsland, Frankrijk. En wordt je voor vrachtwagen daar nou erg vies van, van dat krijtwagen? Ja, met een emmertje laaien, emmertje eronder. En anders druppelt hij op de tank dus. Kijk. U bent echt een pietje precies, geloof ik. Nee, ik val om wel mee. Ik, val om mee. Val om mee. Nou, ik wens u veel succes ja. met de contest. Dankjewel. Zet hem op. Uh, hij vervoert dus krijtwater. Ik heb gehoord dat uh, in het eerste kwartaal van 2012... meneer Hogenberg het aantal faillissementen echt dramatisch is toegenomen... in vergelijking met vorig jaar. Ja, dat klopt inderdaad. En dan dus... gaat het over faillissementen in de... In, in de sector, in het transportsector. Vervoer over land met, met vrachtwagens. Ja. Daar hadden we een stijging van ongeveer 44 procent. Dus vorig jaar waren het de 40, dit jaar ongeveer 60... En we zijn wel een beetje bang dat het misschien doortrekt. Maar ja, we zijn ook gebonden aan de economie. Als het minder gaat aan de economie, dan merken wij dat als een van de eerste. Ja. Arjen van Vliet van, van Truckstar, besteden jullie daar in je blad ook veel aandacht aan? Uh, we besteden daar uiteraard aandacht aan, want uh, ja, ontloopt de werkelijkheid niet. Maar Truckstar is ook een blad wat natuurlijk het mooie van het transport wil weergeven. Ja. He, als je de truckstar hebt gelezen, dan moet je een beetje een feel-good gevoel hebben van wat is het toch een leuk vak. En lukt dat ook nog in deze economisch slechte tijden? Dat lukt uh, altijd. De, echt waar? Dat is echt geen enkel probleem. Uh, er zijn nog steeds mooie auto's en steeds veel enthousiaste mensen. En we weten ook dat uh, zo gauw de economie weer aantrekt. Dat het dan uh, transport het eerste is wat weer uh, omhoog gaat. Dat zie het je is ook. Een graadmeter, hè? Transport is een graadmeter. Het uh, aantal transportbewegingen of de economie terugloopt of omhoog gaat. Ik geloof dat de diesel momenteel 1,48 is aan de pomp. Dat is ongeveer het niveau. Ja. Moet een vrachtwagenchauffeur dat nou ook betalen of krijgt hij een speciale deal? Nee, je zult begrijpen dat als je met vrachtwagens vrachtwagen rijdt, dan, heb heb, nou ja, dan tank je heel veel. En hoeveel, je, ten, hoeveel tankt een vrachtwagen nou zo? Nou, uh, 40.000-50.000 liter zons per jaar. Per jaar? Nou, en dan heb je kant zult u begrijpen. Ja? ja. Maar, maar goed, blijft, desalniettemin blijft de prijs hoog. Ja. Ja, maar hoeveel korting moet ik dan aan denken? Weet, weet jij dat, Arjan van Vink? Nou, je krijgt een aantal centen korting als je vaak zo'n pas hebt van een, uh, ja. van een merk bijvoorbeeld. Want die Want die ja. een ja. Ja. En TLN heeft er inderdaad ook een, TLN Brands. Er er meerdere luisteraars. Ja, dus uh, er zijn keuze genoeg. Maar ja, een vrachtwagen verbruikt 1 op 3, 1 op 4. En met het aantal kilometer wat hij maakt is het natuurlijk automatisch, je hoorde net het aantal liter, ja reken dat maar uit. Ja. Dat moet je dus terugverdienen. Ja. Dat moet je terugverdienen. Toch zegt u, wij proberen met ons blad vooral de mooie kanten. En een beetje de droomkant, de fantasiekant te laten zien. Ja, daar moet je een mix in vinden. Je ziet bijvoorbeeld dat in de loop der jaren het internationale transport vanuit Nederland naar bijvoorbeeld landen in het Oostblok wat minder is geworden. Dat is andersom. Ja. Maar mensen lezen er nog steeds graag over. Als ze het niet zelf doen, vinden ze het wel leuk om te zien dat dat soort ritten gemaakt worden. Ja. En, en die, doen we, die brengen wij dan. Ja. Wat doet transport en logistiek hier? Jullie hebben hier ook een kraam, hè? Ja, we hebben hier ook een stand. We willen ook onze, nou, vooral onze rijders, de KTO's, zoals dat bij ons heet. kleine, kleine transportondernemers. De kleine jongens, ja, ja. ja. De kleine transportondernemers, die zijn erg belangrijk voor onze sector. Die willen... Waarom? Hoezo? Nou, die zijn ook onontbeerlijk, want er zijn er nog duizenden van. Die zorgen ja. ook dat de spullen die we allemaal nodig hebben, dat die op de goede plek ja. terechtkomen. Ja, precies. Zonder transport staat alles stil, nietwaar. Ja, maar, maar dat dit... zijn dus niet allemaal die jongens die in deze enorme vrachtwagens rijden, zoals die hier staan? Nee. Nee hoor, er zijn alle soorten en maathebbers daarin. Ik ga me hier nog even vergapen aan die... Hoeveel zijn er? 27 kanshebbers, hè? 27 en een van die wordt de en, mooiste. En wat wint die dan, die chauffeur, met de mooiste, de langste en de dikste? Nou, behalve een aantal leuke prijzen win je hier vooral echt de eer voor een heel jaar. Het is gewoon de eer voor een heel jaar de mooiste te zijn. Dus wij gaan nog eens even rondkijken. Kijken of ik de jury nog een beetje kan beïnvloeden goed naar Londen, vandaag... uit Assen en ik zou zeggen terug naar, naar Londen. Ja. Geen enkele kilometer is hij opgeschoten en ik denk dat hij daar blijft. Want hij heeft het zo te horen naar zijn zin. Londen 2012, het Olympisch nieuwsoverzicht. Zwemster Inge Dekker plaatste zich voor de halve finales op de 100 meter vlinderslag. Ze werd in een serie derde. Aan tijd was ruim voldoende voor een plaats in die halve finales... die vanavond worden gezwonnen. Voor judoka Jeroen Moren zijn de Olympische Spelen alweer voorbij. Hij verloor zijn eerste partij in de klasse tot 60 kilo. Na verlenging wees de jury zijn Israëlische tegenstander aan als winnaar. Wat wordt het? Blauw 3-0 voor de Israëliër. Nou, dat vind ik een strenge beslissing. feit is wel dat Jeroen Moren eruit ligt in deze eerste partij. Na de golden score, na de vlaggetjes... Einde debuut Jeroen Moren. Het was dus duidelijk de keuze van de scheidsrechters die Moren de kop kostte. Terecht vond hij. Ja, als ik heel eerlijk ben denk ik wel. Zeker op het eind van de partij kwam hij een paar keer goed door met zijn, uh, met zijn worpen. Ze waren ook niet supergevaarlijk, maar hij is gewoon ge ja, gevaarlijker geweest dan ik. En uh, ja, je hoopt nog wel dan dat, dat ze toch zien van, denk, of dat ze toch uh, mij, mij iets actiever vonden in de pakking of zo. Maar ja, uh, als ik heel eerlijk ben uh, had ik dat wel een beetje verwacht. De roeiers van de lichte vier die hebben, ze, hebben zich geplaatst voor de halve finale. Ze werden tweede in hun heat. De mannen van de Holland 8 die moeten zich via de herkansingen zien te plaatsen voor de finale. In de series, eindigde, in de series dus eindigde de boot achter Duitsland en de Verenigde Staten als derde. De wielrenners zijn al druk bezig met de wedstrijd. Nicky Terpstra is de kopman van de Nederlandse ploeg. En hij viel een paar weken geleden in de ronde van Polen. Moest toen afstappen, maar de eerste schaafplekken zijn geheeld. Dus staat er niets een goede race in de weg. Ik heb nergens uh, van me... Uh, de is geen last meer. Ja, nog wat open plek hiermee, er zit een pleister op. En, uh, nou ja. Ik ben gewoon goed, denk ik. Ik heb uh, na Polen andere weg ingeslagen. Hard getraind. Uh, nog uh, de Tour-regio Wallonie gereden. Dus ik denk uh, dat ik wel in het vorm heb. De finale wordt uh, rond vijf uur verwacht. Zo voor Buckingham Palace. En tot slot, de eerste gouden medaille is al vergeven. De medaille ging naar de Chinese Yi Xiling. Zij was de beste in de 10 meter luchtgeweer. Hoeveel pardon. Ja, dat moest er even achteraan. Het orkest zat hier klaar. En ik zag de dirigent niet zwaaien. Hoe verloopt het in de wielerwegwedstrijd bij de mannen? Gio Lippens. We hebben een valpartij gezien in de achtervolgende groep in het grote peloton. Je zag ze zo'n beetje links vooraan in het peloton remmen. Blijkbaar ging daar iets mis. En dan gebeurt het aan de achterzijde van het peloton... waar toch meestal de mannen zitten die wat minder stuurvaardig zijn. Er lagen drie Iraniërs op de weg. Meer hebben ze niet. Er lagen een paar mannen uit Marokko bij. Maar ook Ventoso, de Spanjaard, hij kan nog een aardige sprint afwerken. Die lag erbij en die zou toch, als het hier op een sprint aankomt... zal hij het werk moeten doen voor Gossé. José... Joaquin Rogas, want dat is de sprinter in dienst van de Spaanse ploeg. Ventoso er dus bij. Verder nog wat andere renners die daar op de weg lagen. En het ziet er niet naar uit dat er echt grote favorieten bij zaten, omdat het te ver achterin het peloton gebeurt. En in het peloton, daar zijn ze bezig aan de beklimming van Box Hill. De eerste maal dat ze daar overheen gaan. De kopgroep is er inmiddels overheen gekomen. Bedpoel kwam daar als eerste boven voor O'Grady. Pinotty, Cast Castro, Viejo, Brajkovic, Christophe, Westra, Duggan, Scher, Smbak, Park en Roelands, dat zijn de 12 die daar als eerste doorkwamen. En het peloton moet daar dus nog boven komen. Kunnen we ook meteen zien wat het verschil is. Maar het zou 4 minuten en 21 zijn het verschil tussen de kopgroep en het peloton. En dan breekt het toch een mooi tactisch steekspel los van wat gaat er gebeuren. Gaan de anderen daar in het peloton de koers hard maken? Dat Kevin Cavendish misschien moet lossen uit het peloton of laten ze toch gewoon de Engelsen het werk opknappen om die kopgroep terug te pakken. Een mooi tactisch steekspel dus. Dat maakt deze koers al interessanter dan veel andere koersen die we de laatste tijd hebben gezien. Dat maakt het mooi. We zien de Engelsen daar een kop van het peloton, terwijl nu ook een van de Nederlanders, ik dacht dat het Lars Boom was, langzamerhand naar voren komt om in elk geval de controle te hebben. Stel dat er dadelijk iemand wegspringt Meteen mee zitten. Hé hey Gio, je bent niet de enige daar, nou, hè, met Boksil. Het is druk. Het is vrij druk daar. Ja, als je de weg zo ziet, dan lijkt het dat er helemaal geen publiek is. Want het is een, een zogenaamde holle weg, zoals we dat in Limburg ook kennen. Maar kijk je dan wat verder daar bovenop, op die talut staat bij Boxehil... dan staat het echt zwart van de mensen. En de organisatie had al aangekondigd dat ze verwachten... ...dat er zo ongeveer 1 miljoen mensen langs het parcours zullen staan... ...tijdens deze Olympische wegwedstrijd. 1 miljoen mensen. En waar is Prins Charles? Uh, is ik denk dat hij de weer vragen? terug is naar zijn hutje hierachter... <laughs> Uh, daar staan ook de paarden trouwens, uh, de, de, de, de, de koninklijke paarden. En volgens mij heeft hij daar veel meer mee... dan met uh, deze mannen die op het stalen ros rondrijden. Dus uh, Charles, die zullen we voorlopig even niet meer zien. Misschien komt hij bij de finish nog even kijken. Ik heb er wel een beeld bij, prins Charles, in zijn hutje. De Frills, zijn is een vijfkoppige band Dublin... en ze brengen voor ons Big Sur... Big Sur, dat is een uh, natuurgebied op de weg tussen San Francisco en Los Angeles langs de kust. Het is een heel mooi gebied, We woonden vroeger Indianen, tegenwoordig al lang niet meer. Enfin, het uh, was leuk om de thrills erover te horen zingen. Gio Lippens met de wegwedstrijd voor de mannen. We hebben de doorkomst gekregen van het peloton op 5 minuten en 27 seconden. Maar liefst daar zagen we Christopher Froome als eerste bovenkomen van de kop van de achtervolgende groep gevolgd door Tony Martin, de Duitser, dan Bradley Wiggins dan Robert Gesink. Zo hebben we daar de eerste mannen van het peloton over Box Hill gezien en bovenop Box Hill daar staan de verzorgers van de ploegen tentjes neergezet daar aan de kant van de weg. En daar staan ze klaar met bidons want daar kan geravitailleerd worden. Daar kan bevoorraad worden. Dat hebben die mannen nodig, want het is best wel warm in deze wegkoers. Vijf minuten en 27 seconden, dus het is een grote achterstand hoor. Ze kunnen het uiteraard dicht gaan rijden, maar dat kunnen de Engelsen niet alleen doen. Dan hebben ze straks hulp nodig van anderen. En wie gaat het doen? Ja, eindelijk dan begonnen vandaag de Olympische Spelen. En het is natuurlijk voor alle deelnemers fantastisch. Hier hebben ze naartoe gewerkt. Maar ja, er zijn ook heel veel sporters die het niet halen. Sommigen missen de Spelen maar op een haartje na. Zoals bijvoorbeeld beachvolleyballer Emiel Boersma. Hij is een thuisblijver. Wordt het matchpoint of gaat het punt voor de Nederlanders? Moeite daar, maar wel mooi afgemaakt door Emiel Boersma. Het is eigenlijk best wel ingewikkeld omdat normaal beachvolleyball is met 32 teams... Um, de Olympische Spelen is met 24 teams, omdat er gewoon geen genoeg plek is in het Olympisch dorp. Dit jaar komt de top 17 tot en met 24 komt uit een zogenaamde Continental Cup. Dus in de eerste instantie moesten we bij de top 16 zitten, dat hebben we niet gehaald. We zijn 18e geworden. Toen hadden we nog kans via de Continental Cup. Uh, allemaal rondes over twee jaar. Die hadden we allemaal gewonnen tot het laatste nooi. En toen verloren we in de finale uh, ja, met 16-14 van Noorwegen in een golden set. Dus dat was heel zuur. Nou, dit jaar doen we het gewoon super goed. We staan 11e, uh, 12 van de wereld op dit moment. Dus dan sta je helemaal niet op 16. Maar als je puur over twee jaar kijkt, dan staan we, uh, staan we 18 op de Olympische ranking. En dat is gewoon uh, net niet goed genoeg. Aan de andere kant, ja, je staat zo hoog en uh, je mag niet naar de Spelen toe. En doordat zij die Continental Cup hebben, in het leven hebben geroepen uh, en wij die. Ja, super goed gespeeld hebben, maar net niet hebben gewonnen. Mag jij niet naar de Olympische Spelen toe en er staan meerdere landen uit elk continent... die gewoon ja, een stuk minder zijn dan dat wij zijn. Tweede matchpoint voor het Duitse duo Brink en Rekkerman. Een aanval voor Daan Spijkers. Ja, daar hangt het blok en het is beslist. 22-20 in de tweede set. En zo gaat... nou, als klein hier was ik al uh, wees kijken in 1992 uh, in Barcelona naar mijn zus. En ook in 96 naar mijn zus. In uh, 2000 was het een beetje te ver. In 2004 liet ik hem expres schieten omdat we het toen net zelf ook niet gehaald hadden. In ja, 2008 ben je erbij en het is gewoon super gaaf. Het is uh, het grote toernooi en uh, ja, de beste spelers van de wereld die zijn er aanwezig en daar wil je gewoon zijn. En uh, ik had niet gedacht dat ik zo dichtbij zou komen eigenlijk weer. En nu is het er tegenovergesteld en nu had je er moeten staan en nu snijden niet. Dus dat maakt het extra vervelend. Ik heb de plaatsje gezien van waar het, uh, waar het gespeeld wordt. En uh, beachvolleybal is wel elke Olympische Spelen het hoogst gewaardeerd. En volgens mij ook uh, de meeste toeschouwers. Dus uh, ik bedoel, in Nederland zijn we al wat sceptisch uh, over beachvolleybal, maar blijft... Uh, het blijft gewoon een hele grote sport. En ik denk dat iedereen moet, maar moet gaan kijken. En uh, ja, nummer door schaal. Uh, ik hoop dat ze... het zijn natuurlijk mijn uh, vrienden slash collega's. Ik hoop dat ze het heel goed gaan doen. En uh, ze winnen nu afgelopen week het grootste toernooi van het jaar. En dat is uh, twee weken voor de Spelen. Of één week voor de Spelen. Dus ja, ze zijn goed genoeg om het te halen. En uh, bij de dames... Uh, Keizer van Iersel, denk ik ook. Maar ja, de druk is gewoon enorm hoog. En het is, je kan net zo goed laatst worden, je kan ook eerst worden. Ik heb the honor to announce dat de games of de 31st olympiad are awarded to the city of Rio de Janeiro. Dat is uh, een mooi, uh, mooi strand, een mooi, uh, mooie plaats waar we elk jaar, uh, elk jaar zitten. Ja, doel natuurlijk over 2016. Ik, uh, ik denk dat ik dan uh, gestopt ben. ja. Vier jaar is gewoon nog heel lang. In 2015 hebben we het WK in Nederland. Dat is ook heel leuk. Maar uh, ja, het, komt ook, komt ook ja, het ligt gewoon ver. En ik weet dat ik niet al te, al te oud ben, zoals nummer door schuil. Maar ik ben al wel een stuk langer bezig. Sinds 2002 professioneel. Dus uh, ik begint ook een beetje te knagen. Emiel Boersma klinkt niet al te opgewekt, maar dat kan ik me voorstellen. Op de judomat, mat 2, is aan de gang een partij met de Nederlander Birgit Ente. Hoe doet ze Theo? debutant in de klasse tot 48 kilo. Anderhalve minuut zit erop Felix. En de score is 0-0. Geen scores dus nog. En als je kijkt naar het onderlinge resultaat... dan is dat duidelijk in het voordeel van de Hongaarse Eva Czernovic. Want daar gaat het over... Drie keer tegen elkaar gejudood en drie keer was Ente kansloos. Maar wie weet, gaat ze dat vandaag omkeren? 3 minuten 27 op de klok nog in deze wedstrijd. Voor de debutante Birgit Ente. In de klossen, tot 48 kilo. Houdt ze het vol of gaat ze opnieuw verliezen? We gaan het zo zien. Nog 3 minuten 21 op de klok. Nog geen scorers. Ente tegen Tjernovitsky. Ik heb die Hongaars eens even goed bekeken. Maar die ziet er ook wel fanatiek uit, moet ik je mm, zeggen. Dus. Doodeng, zeg maar gerust. Zometeen het gouden koppel. Jack van Gelden, Jurgen van den Berg.